Lot Levin met het NOS-journaal. Volgens de eerste prognose van de presidentsverkiezingen in Rusland... krijgt zittend president Poetin ongeveer 74 procent van de stemmen... dat schrijft persbureau TAS. Ongeveer 40 van de stemmen is nu geteld.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 Bij een onafhankelijke waarnemersorganisatie zijn ruim 2600 meldingen van verkiezingsfraude in Rusland binnengekomen. Zo is op meerdere filmpjes te zien hoe stembureauleden hele stapels biljetten in de stembussen stoppen.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 In Hardingsveld Dam zijn meerdere dode lammetjes gevonden. De dieren lang, lagen langs de A15 bij een fietspad. Ze zijn waarschijnlijk gedumpt. Een fietser merkte de dieren op en belde de dierenambulans. Die heeft ze weggehaald en probeert uit te zoeken wie de lammetjes heeft gedumpt.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 Drie kilometer file. De vertraging is daar bijna tien minuten. En op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux staat drie kilometer file door een ongeluk. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Tot zover de ver verkeersinformatie. Wat doen leiders over vijf jaar anders dan nu?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 NPO Radio 1. VPRO NTR. Radio Doc met Code Kloet. Welkom bij Radio Doc. En dit keer verwijs ik u gelijk naar onze website. Omdat we zometeen om ongeveer tien over half tien... Een documentaire uitzender die ondertiteld wordt op onze site. Het eerste deel van een tweeluik waarbij doofheid een belangrijke rol speelt. Ons webadres is npodoc.nl-radiodoc. Dus npodoc.nl-radiodoc. Maar eerst een mooie opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag. Verkiezingen die vooral in kleinere gemeenten een persoonlijke kant kennen. Burgers kiezen politici die ze op straat tegenkomen, buren zijn... Kennen ze van ze? En die gekozen vertegenwoordigers gaan uiteindelijk meebeslissen... over zaken die in hun eigen omgeving spelen. Het zijn onderwerpen waar zij zelf, familieleden of hun buurman... bij betrokken zijn. En dan ligt belangenverstrengeling al snel op de loer. Zeker in een plattelandsgemeente. Hoe ga je daarmee om als lokale politicus? En wat als er twijfel is over de integriteit van die lokale politicus? Luistert u naar een documentaire gemaakt door Joost Wilgenhof en Jan-Paul de Bond. Met de poten in de klei. Geachte leden van de gemeenteraad. Vandaag spreken we met elkaar over integriteit. Dit is burgemeester Besselink van de gemeente Bronkhorst. En dat is voor ons allemaal zwaar. En voor de direct betrokkenen zal het extra zwaar zijn. Bronkhorst ligt in de Gelderse Achterhoek. En de Gelderse Commissaris van de Koning... Heeft integriteit hoog in het vaandel staan? We hebben in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen. En het is, denk ik, heel belangrijk dat we de beste mensen weer krijgen om als volksvertegenwoordiger en wethouder op te treden. Dat moeten natuurlijk integere mensen zijn die het algemeen belang goed kunnen dienen. Ik ben Herman Stapelbroek, ik ben woonachtig in Vierakker. En uh, ja, ik woon hier met mijn echtgenoot en uh, we hebben een enorme geschiedenis achter ons. Uit het onderzoek blijkt dat Stapelbroek rollen heeft vermengd. En daar gaat het vanavond over. Herman Stapelbroek was vorig jaar onderwerp van een integriteitsonderzoek. Maar de zaak is voor veel betrokkenen nog steeds niet achter de rug. Zeker niet voor Stapelbroek zelf. Ik ben de politiek ingegaan A, omdat het me boeit... Ik had tijd over, en, en, ja, gewoon om, om, om wat te kunnen betekenen. Ik wilde gewoon hebben dat we het met elkaar goed hebben. en Een andere reden is geweest, ik heb een keer een ervaring gehad met een werkgever waar ik eh, ontslagen ben omdat ik het op dat moment ook beter meende te beter wist dan de directie. En dan is het een kwestie van gezagsverhoudingen van werkgever, werknemer. En in de politiek, ik denk, dat is helemaal mijn ding ben ik verlost van dat fenomeen werkgever, werknemer. Ik ben alleen maar verantwoordingsschuldig aan de burger. En daar heb ik me gruwelijk in verkeken. Vier jaar geleden stond Stapelbroek nog op de lijst van gemeentebelangen Bronkhorst. Hij werd niet verkozen tot raadslid... maar als commissielid verleende hij hand- en spandiensten voor de lokale partij. Hij adviseerde zijn partij onder andere over bestemmingsplannen in het buitengebied... En in dat buitengebied woont hij zelf ook. Het ruikt hier landelijk. Ja, dat klopt. Dit is de restantum van een agrarisch bedrijf. We hadden een, een varkenshouderij, fokzorgen, eh, met in totaal 1600 vierkante meter gebouwen. Die zijn in eh, begin 2000 gesloopt, omdat wij geen perspectief meer zagen in die intensieve veehouderij, zijn we radicaal gestopt. En hier vooraan heeft mijn zoon een hoveniersbedrijf. En dan achter liggen, zijn de paardenstallen. Met zes paardenboxen en de paarden. Ja, en het mooie is, vanavond om kwart over zeven is er een hengsvurretje geboren. En daar ben ik geweldig blij mee. Het staat al. Ja, ja maar, dat, maar dat moet ook. Ja, ah, dit is natuur. Ah, dit is zo'n mooi beest. De volle broer is... Wat is uh, je er zo mooi aan? Zijn hals... Zijn hele lengte. En voor zo hij, is, hij, is, hij is drie uur oud. Man! Zie je dat? En hij is ook al wakker. ook. Ja, dit is fantastisch. Het rapport over het commissielid de heer Stapelbroek... raakt veel meer aan de kern van onze democratie. Daar gaat het om het vertrouwen, het respecteren van vertrouwelijkheid... en het respe respecteren van de belangen van de burgers. En het aardige is, als je nou springruiters wat vraagt, die zeggen, een goed springpaard heeft witte achter, twee witte achterbenen. Wat heeft deze? Twee witte achterbenen. Het oh. <laughs> zijn allemaal van die kleine dingen, dat, zijn, dat vind ik heerlijk. En de volle broer, die is uh, voor twee jaar geleden geveild op de veiling in, uh, in Limburg. En die, uh, ja, die, die bracht zo waanzinnig veel geld op. Dus u leeft eigenlijk van de fokpaarden? Wij kunnen daar goed van leven als het, als het mee zit, hè. Als het mee zit, als het mee zit. Ja, ja. Want die merry, die Want, daar hoeveel, staat... Hoeveel heeft u nu? Hoeveel ik had, uh, volwassen ik had, paarden? Ik heb er zestien in totaal. Geen volwassen, zestien in totaal. Okay. Hier zes en dan elders nog wat opvokmateriaal voor de toekomst. Dat vindt allemaal zijn weg. Maar het belangrijkste is goede verbindingen met mensen... op basis van vertrouwen, verzoen. Dat brengt ons bij agendapunt 5b. Dan wil ik de wethouders verzoeken naar de publieke tribune te gaan. En dan wil ik de heer Stapelbroek en de heer Van der Heuvel vragen plaats te nemen. Het is eind september 2017. Burgemeester Besselink heropent de vergadering... waarin de gemeenteraad van Bronckhorst het rapport over Herman Stapelbroek bespreekt. De titel van het rapport is Wie dicht bij het vuur zit... en is geschreven door emeritus hoogleraar bestuurskunde J.H.J. Van den Heuvel. De onderzoeker is verbonden aan de onderzoeksgroep... kwaliteit van besturen Vrije Universiteit van Amsterdam. Zo staat te lezen op het titelblad van het rapport. Volgens Van den Heuvel moeten raads- en commissieleden zeer goed weten wanneer hun eigen belang meespeelt in de besluitvorming. Geen enkele, ook niet indirecte, persoonlijke betrokkenheid bij welk raadsbesluit dan ook... of bij de voorbereiding daarvan is tegenwoordig geoorloofd. Maar op welke manier was Herman Stapelbroek betrokken bij een raadsbesluit? Het begon met de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan buitengebied Bronkorst. Iedere burger van Bronkorst kon daarop zijn mening geven. Zogenaamde zienswijze. Er kwamen maar liefst 230 zienswijzen binnen. Dat is erg veel, ongehoord veel. Nou, die heb ik als commissielid van GBB... GBB is uh, Gemeente Belangen gemeente Bronkhorst. Bronkhorst. Dat is een politieke partij binnen de Bronkhorst. En in het kader daarvan heb ik al die zienswijzes doorgelezen en gerubriceerd. Want... En dan bespreekt u dat in de fractie? In de fractie, dat is ook gebeurd. En er zat Met... ook een zienswijze van de buurman bij... En dat, die viel mij ook op, maar om reden dat hij daarbij de hulp had gehad van twee ambtenaren. En die stonden met naam en toenaam genoemd. En met die buren die u nu noemt, daar heeft u al jaren nou ja, een conflict mee. Dat loopt, dat loopt nee, niet Nee, dat, dat is, dat is, dat is een, een niet juiste weergave. Oké, okay. hoe zou u het zeggen? De gemeente, er is een conflict situatie tussen de buurman en de gemeente. Het is een langslepende kwestie tussen de buurman en de gemeente. De zoon van de buurman handelt in tweedehands auto's. Daarvoor heeft hij een stuk grond in gebruik... waar een agrarische bestemming op zit. En daar heeft de gemeente handhavend opgetreden. Er werden dwangsommen opgelegd... en de buurman vocht die aan tot aan de Raad van State. Het gaat erom dat daar niet meer dan tien auto's mochten staan. In zijn zienswijze vraagt de buurman nu... Of dat kan worden verhoogd naar 15 auto's. En vervolgens heb ik daar de burgemeester op aangesproken. En gezegd, handhaven. En, en, en vervolgens gaan twee ambtenaren van u gaan daarmee uh, ondersteunen. Ik, ik, ik snap dat niet. Vervolgens heb ik een gesprek gehad met die burgemeester. Aanwezig was de griffier. Toen werd mij gevraagd door de griffier... in welke hoedanigheid zit je hier als commissielid of als inwoner. Ja, ik denk, mijn god... Ik... Ik zei nou, ik zit hier als inwoner. Ja, achteraf zeg ik, ik had moeten zeggen als mens. Maar goed, die, dat besef had ik op dat moment niet. Nou, nog wat een en weer gepraat met de burgemeester. En toen zegt de griffier, Herman, je zit helemaal fout. Hoe heb jij kennis kunnen nemen van die zienswijze? Ik zei nou, via intranet. Ik zei, dat is ter beschikking van de commissieleden. Nou, zegt ze, je hebt zo straks gezegd dat je hier als inwoner zat. Maar je geeft aan dat je als commissie, dat kan niet. Je hebt niet integer gehandeld. Ik zeg, nou luister, dat is voor mij nog een vraag. Ik zeg, dat, dat laten we dan eens uitzoeken. Ik zeg, maar voor mij is nu het gesprek beëindigd. Ik zeg maar... Goedemorgen dames, ik ben weggegaan. Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries... die later in dit verhaal nog een belangrijke rol zal spelen... begrijpt die verwarring over rollen en hoedanigheden wel. Je bent als mens natuurlijk in verschillende rollen sta je in dit leven. Ja... En die rollen die vallen allemaal samen en het is alleen aan schizofrene voorbehouden om in de ene rol het ene te vinden en in de andere rol het andere. Maar een gewoon mens, ja die is treinreiziger, die is werknemer, die is echtgenoot, die is vader, die is... Commissielid Die is uh, lid van een werkgeversvereniging of van een vakbond. Die heeft een heleboel verschillende rollen en een heleboel verschillende posities. Maar die breekt die natuurlijk wel allemaal samen in zichzelf. En het komt op mij altijd hypocriet over als die in de ene situatie dit zegt en in de andere situatie dat. Ja, die mensen heb je wel. Maar ik vind dat niet de meest aangename mensen. Geachte heer Stapelbroek... Op 25 januari 2017 heb ik een gesprek met u gehad. Het onderwerp van het gesprek was de wijze waarop u gebruik heeft gemaakt van informatie... welke u als commissielid van de gemeente Bronkhorst ter beschikking is gesteld. Via deze brief wil ik u informeren dat ik, na overleg met het presidium... heb besloten om een onafhankelijk feitenonderzoek te laten doen naar uw handelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door professor Dr. J.H.J. van den Heuvel. De probleemstelling luidt, heeft de heer H.J.W. Stapelbroek als commissielid integer gehandeld in het gebruik van gemeentelijke informatie in relatie tot het verzoek tot bestemmingsplanwijziging. Ik vertrouw erop u hiermee te hebben geïnformeerd. M. Besselink, burgemeester van Bronkhorst. Professor Van den Heuvel komt in zijn onderzoek tot de slotsom dat Stapelbroek niet integer heeft gehandeld. Hij schrijft... Het commissielid Stapelbroek heeft om hem moverende redenen van de toen nog vertrouwelijke informatie gebruik gemaakt. Hij heeft zich met die informatie in de besluitvorming over het bestemmingsplan gemengd door zich met de zienswijze van de familie N te bemoeien. Daarmee zou zijn handelwijze in ieder geval het besluitvormingsproces van de gemeenteraad als het ware kunnen hebben besmet. Het rapport wordt in de raad besproken. Mevrouw Lichtenberg, de fractie van de PNV. Het onderzoek wie dicht bij het vuur zit geeft aan dat de heer Stapelbroek als privépersoon gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijke informatie die hem als commissielid bekend was. En ook had de heer Stapelbroek de portefeuille ruimtelijke ordening, terwijl hij ook privébelangen op dat onderwerp had. En onze fractie is teleurgesteld over de opstelling die de heer Stapelbroek kiest ten aanzien van dit onderzoek. Het maakt niet de indruk dat de heer Stapelbroek reflecteert op hetgeen er wordt beschreven. Dat maakt het voor onze fractie moeilijk om hem in de toekomst nog te zien als commissielid van onze gemeente. De heer Stapelbroek heeft persoonlijke of privébelangen, dat wil zeggen ieder belang dat niet behoort tot de belangen die het bestuursorgaan behoort te vervullen, gemengd met het algemeen belang dat het bestuursorgaan gehouden is te behartigen. Ja, ik heb één algemene vraag aan de heer Van de Heuvel. En dat gaat over uh, de titels van de rapporten. De heer Van de Heuvel heeft de, een aantal titels meegegeven aan de rapporten. En dat zijn nu niet de meest uh, uh, neutrale titels, laat ik het maar zo zeggen. En kan de heer Van de Heuvel mij uitleggen waarom of deze titels aan deze rapporten gegeven zijn? Heer Van de Heuvel? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, het gaat mij niet om de hoofdtitel, maar de ondertitel. Maar dat is gebruikelijk in mijn werkzaamheden aan de universiteit. De hoofdtitel is een, een eye-catcher, zou je kunnen zeggen. Ik heb gemeend toch voor een bredere publiek te moeten schrijven ook een beetje de aandacht te trekken op mijn rapport. Maar u moet dat niet al te serieus nemen, heer Van Dank u wel, voorzitter. Ik heb mijn woorden pas vandaag geschreven. Pas vandaag, omdat bij dergelijke kwesties elke dag, elke krant positief of negatief nieuws brengt. Immers, een integriteitspannenkoek, hoe dun ook gebakken, kan altijd van twee kanten worden bekeken. Het is, ja, het is gewoon een rapport waarover is gepraat in de Raad. Maar niemand heeft eigenlijk zijn mond open gedaan over de inhoud van het rapport. Er zijn een paar hele obligate vragen gesteld tijdens het jaar, verder niet. Zegt Michiel De Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Op verzoek van Gemeentebelangen Bronkhorst, de partij van Stapelbroek, heeft hij een contra-expertise gedaan naar het onderzoek van Van den Heuvel. De Vries heeft zich verbaasd over het raadsdebat. Ja. Ik vond het ja, drie keer niks. Ja, ja. Ze hadden wel wat scherper mogen zijn. Ja, en zeker ook omdat ze van tevoren mijn contra-expertises hadden. En ze wisten dat de kritiek mogelijk was op de rapporten. En toch hebben ze met elkaar afgesproken... Goh, laten wij daar niet over praten van tevoren. Laten wij daar niks mee doen. Terwijl een inhoudelijke discussie in de raad uitblijft wordt er die avond wel een motie ingediend door de Partij van de Arbeid en het CDA. Voorzitter, uit de rapporten blijkt dat er conclusies getrokken worden. En de CDA-fractie kan zich achter die conclusies scharen. We hebben daarom met betrekking tot het commissielid uh, Stapelbroek een motie opgesteld. Ik wil de motie wel even voorlezen... Het onderwerp is een motie van treurnis en daarin staat: de gemeenteraad van Bronckhorst in vergadering bij 1 op 28 september 2017, gelet op de bevindingen in het rapport wie dicht bij het vuur zit, gelet op het feit dat de conclusies in het rapport door ons worden onderschreven, overwegende dat de raad hiervan heeft veel heeft geleerd, overwegende dat de gemeenteraad hiertoe ook naar inwoners toe een taak heeft tot een integer bestuur... roept de fractie van gemeentebelangen Bronkhorst op... om de heer HJW Stapelbroek terug te trekken... als commissielid, niet zijnde raadslid. Dan ga ik over tot stemming uh, van de motie. Wie is voor deze motie? De fracties van de A en de fractie van de CDA... Dat zijn tien stemmen. De rest is tegen... Aan de vijf, dan is die aangenomen. En toen hebben ze stapelbroek, wel een motie van treurnis of wat dan ook aan de broek gegeven. En ja, dat is politiek, dat heet dorpspolitiek, gemeentelijke politiek. Ja, dat is de, de, de nare betekenis van politiek. Op geen enkele wijze heb ik de zienswijze van de buurman gebruikt voor privédoelijnen. Dus er is geen enkele relatie tussen het ene en het andere. Ik begrijp niet waar ze donzin in halen. halen. De enige die daar antwoord op kan geven is professor Van den Heuvel. Hij schrijft in zijn onderzoeksrapport... De conclusie kan niet anders zijn dan dat de heer Stapelbroek... toen nog vertrouwelijke informatie ten eigen bate heeft aangewend. Daarmee beoogde hij kennelijk, of daarmee wekte hij in ieder geval de schijn van de invulling van het nieuwe bestemmingsplan voor eigen belang te willen beïnvloeden. Maar op welke manier heeft Stapelbroek die informatie ten eigen bate aangewend? Nergens in het rapport wordt dat duidelijk. Ik benader Van den Heuvel voor een interview en leg hem onder andere dit punt voor. Via e-mail antwoordt hij... Ik heb mijn rapporten uitgebracht en in de Raad toegelicht... als mede gereageerd op commentaar van anderen. Daar wil ik het bij laten... Ook het CDA, al jaren de grootste partij in Bronkhorst... en indiener van de motie van Treunis tegen Stapelbroek... wil niet reageren op de vraag... hoe heeft hij of had hij persoonlijk voordeel kunnen halen... uit de informatie die hij via de zienswijze heeft verkregen? Per e-mail antwoordt de fractievoorzitter... wij als CDA hebben de conclusies van het onafhankelijk onderzoek gevolgd. Daarom ga ik nu en op deze plaats niet op de inhoudelijke casus in... Ben ik ben Herman Vergooijen, ik ben fractievoorzitter van GroenLinks... en de komende verkiezingen ben ik ook lijsttrekker weer voor GroenLinks. En u bent ook uh, voorzitter van de werkgroep Integriteit bij de gemeente Bronckhorst? Ja, dat klinkt wel iets zwaarder dan het is, zeg maar. Uh, die is even ingesteld na afloop van integriteitsonderzoeken die geweest zijn. Die werkgroep bestaat niet meer, die heeft oh. alleen maar even teruggekeken... op zeg maar, hoe het proces uh, is, uh, is verlopen. U hoort het goed... Herman van Rooyen heeft het over integriteitsonderzoeken. Meervoud dus. In dezelfde periode dat Stapelbroek werd onderzocht, is ook gekeken naar de mogelijke belangenverstrengeling van een VVD-raadslid. Benny Wisseling. Beiden hebben gehandeld uit zeg maar, persoonlijke belangen. Om een voorbeeld te geven: ook de heer Wisseling heeft op een bepaald moment in één mail richting de gemeente zowel iets gevraagd als VVD-lid en iets als persoon. Daarvan heeft ook de fractievoorzitter van de VVD gezegd: van... ja, Benny, dat is niet verstandig, dat moet je niet doen. Mm -hmm. Hij mag wel ook voor zijn eigen belang opkomen. Tuurlijk mag dat. Mm -hmm. Geen probleem. Maar dan ja. moet je die rollen wel even scheiden. Ja. En bij Stapelbroek heeft hij net te vroeg gebruik gemaakt... van de gegevens die ook later gewoon in de openbaarheid zouden komen. Dus ja, dat is niet een kwestie van dat je zwaar niet in tegenhandelt. Wij vonden zelf dat in beide gevallen zeg maar, een gelijk oordeel had gepast. En wat was dan het oordeel geweest? Nou, het oordeel was dan geweest in beide gevallen... dat er een aantal uh, momenten niet verstandig is gehandeld... maar niet bepaald dat het niet in tegen was. Ook in de zaak Wisseling verrichtte Van den Heuvel het onderzoek... en Michiel de Vries een contra-expertise. En waar het op neerkwam is in feite dat de heer Stapelbroek gewoon is geofferd... om Wisseling in bescherming te nemen. Ja, jongens. Zij hebben holgen. is het vuil Ja, die staat hier. Ja. Twaalf uur oud hè? Hollands wilvaarden. Hey, jochie. Heeft die al een naam? Nicola. <laughs> Heeft die vrouw bezonnen? Verzonnen? Ja, ja, die doet dat uh, met een gemak. En dit is Doortje. Doortje? Doortje. <laughs> Doortje. Waarom, waarom heet die Doortje? Ja, dus, dat, die heb ik vorig jaar, anderhalf jaar geleden gekocht en die had al een naam. Die was toen drachtig en die heet Doortje. Is die vernoemd? Ja, die is vernoemd. Die is vernoemd naar de, de wethouder van de gemeente Bronckhorst... in de vorige periode en ook wethouder in, in de vorige geweest... Doortje Mulderijen. Hoe is het eigenlijk met de belangen van Herman van Rooyen, de voorzitter van de werkgroep Integriteit gemeente Bronkorst? Heeft hij zich ooit uit de beraadslagingen teruggetrokken... omdat hij dacht, hier zit ik te dicht bij het vuur? Nee. nee, Heeft u dat in de afgelopen jaren dat u in de politiek zat... wel meegemaakt dat collega's dat deden? Ja. ja, en soms was het evident. Er zijn ook wel voorbeelden geweest die ik niet helemaal begreep. Maar goed, ik zou zeggen, ik hoef niet alles te weten. Als iemand vindt dat hij een belang heeft, ja, dan moet hij dat maar doen. Maar mm. normaal laten we daar vooral niet in doorschieten. Want dan kan ook iemand die agrarie is zou daar geen oordeel mogen geven over een bestemmingsplan buitengebied te spreken. Nou, dat lijkt me niet een goede zaak, want die mensen zijn misschien bij uitstek deskundig op dat terrein. Dat is fantastisch is dus, dat. Uh... Ja, u glimt er helemaal bij. Het even... Ja, het is te het mooiste wat er is. Ik heb, ik heb normaal hier, ik heb het bed alweer weggehaald. Ik, ik, ik slaap hier s'nachts. Ik heb vier nachten hier gelegen. Echt waar? Ja, omdat het paard, dat zie je gewoon, hij was vorige week evenveel februari uitgeteld... En dan hou je het uier in de gaten en op een gegeven moment begint het uier wat dik wat op te zwellen. En dan heb ik, zet ik hier mijn bed neer en daar lig ik in mijn slaapzak. En ik, als ze dan een veuren krijgen, word ik altijd wakker. Ik slaap, maar ik word altijd wakker als een veur komen. Want wat doet een Mary? Twee, drie keer pissen, heel kort achter elkaar. En daar word ik wakker van. En dan gaan ze ook wat krabben, maar van dat pissen word ik wakker en dan is het klaar met andere andere tijd. En het is ook niet koud hier, het is heerlijk liggen Ook, nou, het is uh, behoorlijk, en, uh, het, is het is niet uh, wat, Frieskouw. Wat mij persoonlijk aanspreekt is uh, de directe verbinding met het dier. We kunnen alles op een afstand wel regelen, maar uh, jongens, kom op, dit is al het mooiste wat er is. In het geval van Strapenbroek is er helemaal niets gebeurd. Er is alleen een extra zienswijze ingeleverd. Nou, erg, vind ik niet. Nou, je bent altijd betrokken bij de gemeente. Als, er zeker als gemeenteraadslid, commissielid... dan ben je betrokken bij die gemeente en bij het totaal van die gemeente. En dat betekent ook dat je eigen belangen daarin meespelt. Als ik een winkelier ben of een ondernemer of een boer... of een arbeider of een werknemer van een, uh, van een industrie... Maakt niet uit. Ik ben betrokken bij de belangen van die gemeente als geheel. En als die gemeente zegt bijvoorbeeld van... u moet uw boerenbedrijf sluiten... of wij willen dat boerenbedrijf inkrimpen en daar nieuwbouw plaatsen... dan zit je daar als belanghebbende. Maar op dit punt zijn de deskundigen het niet eens. Van den Heuvel kent de overwegingen van zijn collega-onderzoeker De Vries. En ging daar eerder in de raadsvergadering al op in. En dat is een misverstand bij, bij mijn collega De Vries. Hij zegt ja, maar dat, en dat heb ik ook gelezen in, toen we het gesprek hadden met de heer Stapelbroek over hoor en wederhoor. Ja, dan kan niemand van uw raad een bedrijf uit u oefenen in de gemeente. U hebt altijd wel ergens belangen. Of uw partner. Of uw kinderen. Zo is het niet. Wees u gerust. U kunt besluiten nemen zoveel u wilt, al hebt u nog zoveel belangen in de gemeente. Maar u moet aantonen dat u op geen enkele manier een belang hebt of een belang mengt met het besluit van de gemeente. Dat is dus zuiver bestuur. Dat is helemaal niet moeilijk. Je moet alleen goed weten, ben ik erbij betrokken met mijn belangen. U kent Van der Heuvel, ik was ooit collega's. hè? Een hele goede collega's. Een hele goede vriend van me. Ja? ja. Vriend ook nog? Ja, ja. Prima. Ja, we hebben samen onderzoek gedaan. We hebben samen grappen gemaakt. We hebben samen biertjes gedronken. Geen probleem. Ik garandeer u, ik zal het nooit in mijn hoofd halen... om afhankelijk te zijn van iemand, behalve thuis. Maar hier, in mijn onderzoek, ben ik van niemand afhankelijk. En hoe is het eigenlijk met mijn eigen onafhankelijkheid? Ach, kijk nou toch. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, vroeg uit veren en meteen in actie. Het komt zelden voor meneer Stapelbroek dat ik uh, de, de hoofdpersoon uit mijn programma in pyjama tref. Ja, dat ja. Ja. Ja. is live. Dat klopt. We gaan nu maar even ontbijten dan. Dan dus zet ik mijn apparaat uit. Goed. Dan neem ik nu een boterham met kaas. Ja. Vierakker is een dorp met ongeveer 350 inwoners in de Gelderse Achterhoek. Het ligt tegen Zutphen aan en bestaat voornamelijk uit landelijk gebied. Openbaar vervoer is er schaars. Dus ik maak dankbaar gebruik van de gastvrijheid van de familie Stapelbroek. Ga ik hier zelf over de integriteit schreef. Ik vraag het hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. Uh, ik heb daar overnacht, ik heb daar uh, ontbeten, uh, ontbeten uh, ik heb daar gegeten. Uh, ik heb niks betaald. Ben ik dan, uh, is dat op het randje voor een journalist? Ik zou niet weten waarom. Als u nou in de problemen zou zitten, Wat u? schulden zou hebben... Oh, ja. en hij zou die voor u betalen, zou dat anders worden. Dat lucht op. Want hoewel het als freelance radiodocumentairemaker geen vetpot is, heb ik geen schulden. Meneer Stapelbroek, het is uh, nou ja, niet meer zo heel ochtends vroeg. Nee, het is half elf. Als we zo om ons uh, heen kijken. Rijp staat nog op de, op de weilanden. Ja. U heeft wel buren, maar die zitten allemaal een beetje verderop. Ja, nou ja, hier deze buurt is vlakbij natuurlijk. En daar wat verderop. Maar wat mij het meest opvalt is die mooie blauwe lucht. Ja. Dat valt mij het meest op. Geweldig is dat. Is dat ook eigenlijk wat u eerst doet als u naar buiten komt? Naar boven kijken of niet? Nou, dat heb ik geleerd. Omdat ik uh, ooit in therapie ben geweest. En daar werd mij gevraagd om terug te gaan naar het moment in mijn vroegste jeugd, het meest gelukzalige moment wat ik toen beleefd zou hebben. En dat heeft hij me gevraagd om me te dwingen in moeilijke situaties terug te gaan naar dat moment. En dat geeft dan een soort bevrijding. En toen ik als klein kind thuis woonde en mijn moeder had kippen in zo'n zo houten hok. ze hadden er honderd kippen in. Die eieren werden dan verkocht. En daarachter was een, een weidje. Wij noemen dat kippengras. En daar kon je in gaan liggen. Dat was zo heerlijk zacht. En ik weet dat ik als klein kind, van ik denk 2,5, 3. Daar uren kon liggen. En dan zo heerlijk en dan zo naar boven kijken naar de blauwe lucht. En als ik, als ik dus inderdaad in situaties ben waarin het allemaal wat minder is. dan ga ik terug naar die situatie. En dat is, ja, dat heb ik nou ook. Van. Het is goed, het is goed, ja. u, u heeft regelmatig moeilijke situaties gehad, u was commissielid, ja. dat bent u nu niet meer, nee. want er is een integriteitsonderzoek naar u gedaan ja. en er is gezegd, u bent niet integer. Was dat een van die dat moeilijke momenten? Dat, dat is zeker een moeilijk moment geweest, ja zeker. Dat is, dat is zelfs zo'n moeilijk moment dat ik uh, niet zal rusten totdat er een volledige rehabilitatie plaatsgevonden heeft. Heeft u eigenlijk een idee waarom er zo zwaar is ingezet? Nou ja, eh, het is wel zo natuurlijk dat eh, de heer Stapelbroek... in een stadium dat die zienswijzen nog niet openbaar waren... Maar ook al geklaagd bij de burgemeester, dat mag, hè. dat is geen probleem. Alleen, toen heeft ook de burgemeester natuurlijk wel geconcludeerd... van, hé, hey, hier gebeurt iets, zeg maar wat dan nog niet eigenlijk naar buiten kan. En hij heeft ook de ambtenaar heeft hij nogal op een persoonlijke manier benaderd. Op een nogal persoonlijke manier benaderd. Ik, ik, ik heb Herman Stapelbroek een paar keer gesproken. Hij kan hard praten, nogal stevig overkomen. Bedoelt u dat? Ja, ik was niet bij de gesprek, dat snapt u natuurlijk wel. Maar uh, als jij natuurlijk echt in je persoon geraakt wordt... en hij is een persoon die dan daar ook zeg maar, stevig op ingaat... dan vind ik ook niks op tegen... Ja, dat mag, maar goed, ja, dat is denk ik wel gebeurd zo, ja. Na twee integriteitsonderzoeken in één jaar... likt de gemeente Bronckhorst haar wonden. En in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... is integriteit in heel Nederland een hot issue. Hoogleraar De Vries ziet een trend... Ik zie het als het ontstaan van een integriteitsindustrie. Waarbij uh, een oorspronkelijk heel belangrijk begrip als integriteit... eerlijkheid, oprechtheid, uh, behoorlijkheid van bestuur... verandert in iets wat politiek wordt misbruikt. In iets waar ontzettend veel geld mee wordt verdiend. Wie verdient er al? Onderzoeksbureaus, mensen zoals mijn collega waar we het net over gepraat hebben. Uh, uh, en het verandert in iets wat heel veel pijn doet bij mensen die ten onrechte van niet in tegen gedrag worden beschuldigd. Bent u ook betaald door de gemeente Belangenbronkost? Ik ben wel betaald door de gemeente Belangenbronkost, ja. Ja, ja. Dus u, ja. u verdient er ook aan? Ja, maar als ik daar nou van moest leven, dan kon ik er nog niet eens van eten s'avonds, laat ik het zo zeggen. Maar goed, u maakt er dan ook onderdeel uit, vanuit van die, van van die industrie. Ja, ik maak daar onderdeel vanuit van die industrie. Ja, als, als mensen mij vragen om contra-expertises, en ik doe al contra-expertises sinds de jaren tachtig, eh, dan krijg je dit. Ja. en Iedereen gaat er op een gegeven moment aan verdienen en dan wordt het gewoon een, een industrie. En dan wordt het niet meer iets wat noodzakelijk is om een goed transparant, effectief, rechtvaardig, verantwoordelijk bestuur uh, te, te, te krijgen. En van die industrie maakt ook de burger inmiddels dankbaar gebruik. Zo zijn er burgers in Bronkhorst die het landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit hebben ingeschakeld... om het werk van Van den Heuvel te onderzoeken. En die aanvraag werd gehonoreerd. Het landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit schrijft: Het Lowi heeft besloten dat uw verzoek in aanmerking komt voor behandeling. Het Lowi heeft ook professor dr. J.H.J. van den Heuvel belanghebbende in de gelegenheid gesteld om uiterlijk om 22 maart 2018 zijn schriftelijk verweer aan het Lowi te doen toekomen. Met vriendelijke groet, Landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit. En Herman Stapelbroek is inmiddels ook met een procedure bezig om zijn naam gezuiverd te krijgen. Daar is nu een volgende stap gezet en dat is een definitieve. We hebben de advocaten de opdracht gegeven om de zaak bij de rechter te brengen. En het is aan de rechter om te oordelen. Zo, hier zijn de vader. Het vuur is nu ja, is, is, uh, drie, drie weken oud. Dan kun je zien hoe hard het gaat, dat is niet te geloven. Wat me opvalt, meneer Stapelbroek, als u hier bij de paarden bent... Ja. bent u een heel ander mens dan wanneer u in, de, in die papieren zit en die praat over de politiek. Uh, ja, dat, dat, dat kan jou dan opvallen. Ik heb het zelf niet. Nee, uh, nee, nee. Die paarden zijn gewoon de dingen zijn zoals ze zijn. Paarden moet je gewoon verzorgen. En je hebt, je hebt voor, als je ze op stal staat, moet je zorgen dat de stal schoon is... Dat ze water hebben, drinken hebben, dat ze gewoon in beweging krijgen. Daar ben je verplicht, anders moet je er niet aan beginnen. Hetzelfde geldt in wezen voor mensen ook. als Mensen dienen in wezen fatsoenlijk met elkaar om te gaan. En dat is waar de politiek voor is. Maar het lijkt erop dat u in de politiek en met procedures niet zo goed in bent om te zeggen: van het is zoals het is. Omdat u vaak doorgaat. Nee, ik wacht wel de laatste beslissing af. Jazeker, ik ga wel tot aan het gaatje. Er zijn wel mensen die zeggen van, leg u er nou eens een keertje bij neer. Nee, dat doe ik niet. Nee? Nee. Daar kan ik ook niks aan doen. Uh, wat kan ik er dan doen dat ik s'nachts om vier uur wakker word en dat ik dan wat op papier moet zetten? Daar kan ik niks aan doen. Dan moet ik uit bed en dan moet ik wat op papier zetten. Ik heb alleen wel beloofd om het niet meer op de computer te doen en s'nachts te versturen. Maar ja, dat is dat bijna zeur, dan moet je dat allemaal leren. Mensen is nooit oud om wat te leren. En ook de voorzitter van de werkgroep Integriteit in Bronkorst. Leer nog iedere dag bij. Wat ik in ieder geval heb geleerd is dat de, de impact op personen veel groter is... dan ik van tevoren me had, had beseft, zeg maar. Maar in beide kwesties vind ik achteraf eigenlijk toch wel goed... dat die onderzoeken zijn plaatsgevonden. Als politicus moet je ook maar, zeg maar de huid hebben om dat te kunnen weerstaan. Ja, dat is niet anders. Mm -hmm. Ja? Ja. <laughs> ja, dat vind ik. Dat oordeel is VVD-fractievoorzitter Ton van Linder net iets te straf. De man die tijdens het raadsdebat al sprak over de integriteitspannenkoek... kwam op diezelfde avond met een mooie uitsmijter. Mijn menselijk gevoel zegt... wij zijn hier te ver gegaan en hebben betrokkenen niet ver behandeld. Dat zit mij nog het meeste dwars. Ik ben katholiek opgevoed... Katholieken kennen over het algemeen de Bijbel slechter dan protestanten. Maar ik wil toch eindigen met een kleine integriteitsvariatie op een Bijbelspreuk. Johannes 8, 7. Hij die zonder integriteitsslippertje is, werpen de eerste steen. Ook een les die wij en veel burgers die ergens ontevreden over zijn, misschien ook nog moeten leren. U hoorde Met de poten in de klei. Een radiodocumentaire van Joost Wilgenhof en Jan-Paul de Bond. Eindredactie Ottoline Rijks. Wilt u reageren op deze documentaire? Dat kan via de e-mail. En ons adres is redactie at Ja, Deze en volgende week een korte documentaire over horen en niet horen. Wat betekent het als je je gehoor verliest? En wat als je na een vrijwel geluidloos bestaan opeens weer gaat horen? Vandaag deel 1 van dat tweeluik. Help, ik hoor niks. Even geen geluid, even niks horen. Hoe heerlijk rustig kan het lijken voor mensen die de hele dag herrie om hun kop hebben. Behalve als het je plotseling overvalt en het geen warme, gevulde stilte is waar je in terechtkomt. Maar het koude, kale niks. In help. Ik hoor niks. Hoort u wat er dan gebeurt? De arts zei tegen mij... Uh, u kunt uw gehoorapparaten weggooien. Want uh, uh, die kunt u gewoon niet gebruiken. Uw gehoor is gewoon weg. Dus u hoort niks. U hoort helemaal niks. U kan gewoon uh, weggooien. Ik dacht van... Uh, overkomt mij dit... Is dit waar? Ik, ik dacht van, ach, morgen, morgen krijg ik mijn gehoor terug. Ik, ik, ik kom zomaar uh, terug. Mark Schiefmaier, geboren in Amerika, groeit op als een slechthorend kind. Hoewel dat niet meteen wordt onderkend. Oh, die is uh, niet snel van begrip... Uh, die is, is er iets met hem? Ik ben uh, een jaar op school blijven zitten. Mijn allereerste jaar op school. En uitgelachen door de kinderen. Ja, die is blijven zitten. Die is niet... Uh, snugger genoeg. Maar Mark doet later twee universitaire studies... en er is niets anders mis met hem dan dat hij niet goed hoort. Net als Peter Ragers ook een slechthorend kind was. Ik was altijd wel wat... Rustiger op de achtergrond. Dus ik, uh, meer volgen dan, uh, dan de leiderschap nemen. Uh, omdat ik dan zag wat er gebeurde. Maar op school zorgde ik altijd dat ik vooraan zat. Zo dicht mogelijk bij de juf. Niet achter in de klaslokaal zitten, maar juist vooraan. Dus ik was ook zogenaamd het lievelingetje van de juf. En ook Francine Ellermeijer was vanaf haar vierde jaar slechthorend. Ik was dodelijk uh, verlegen. Ik was als de dood om iets te zeggen. Om, ja, omdat je toch bang bent dat als iemand wat terugzegt... dat je het niet goed uh, hoort. Ja, zou je dat even uh, nog kunnen herhalen? Oeh, twee keer, na twee keer, nog een keer herhalen. Worden de mensen um, een beetje boos? Als ik wat nerveus werd, dan ging ik stotteren. Ja, ook omdat ik... Uh, me ervan bewust was dat ik niet goed sprak. Oh, uh, slecht horen. Oké, okay, kan je mijn uh, lippen, uh, lippen dan lezen. je gaan verbeteren of. En maakte een grap ervan. Gaan lachen, omdat je dingen verkeerd zegt. Ja. Drie slechthorende kinderen, dat is al lastig genoeg. Maar daar blijft het niet bij. Ik ben wel vijf keer geopereerd aan mijn oor. Het stond toen allemaal nog in de kinderschoenen. En dat is toen uh, mislukt. En dat werd ook uh, slechter en slechter. Eenmaal in het medische circuit kwam de ene operatie na de andere operatie... waardoor het gehoor alleen maar slechter werd. En dat is toen de tijd veel voorkomend uh, uh, euvel geweest. Twee operaties gehad. De eerste is niet geslaagd. De tweede is wel geslaagd. En dan op mijn 26 27e kon ik niet meer uh, onderuit. Ik moest uh, goorapparaten hebben. Ik heb toch binnen een jaar heb ik die uh, goortoestellen in de laag gedaan. Ik probeerde als een horende door het leven te gaan. Nieuwe ingrepen en hoorapparaten brengen soms tijdelijke verbetering. Maar bij alle drie gaat per saldo... Het gehoor achteruit. Vanaf het moment dat ik de mededeling had gekregen: je bent slechthorend. Vanaf dat moment ben je bijna dagelijks bezig met. wat hoor ik? Wat hoor ik nog? Uh, naar de wc gaan, plassen, uh, deur dicht doen. Ja, en dan merk je op een bepaald moment dat de deur zachter wordt. Het is overigens niet zo. Dat ik niets hoorde, want ik word gek van het geluid. Uh, maar dat is dan de tieneters. Op een gegeven moment uh, kreeg ik een soort aanval. En dat omschrijf ik altijd als een grote zwerm spreeuwen, die dan in mijn hoofd gaat zitten. Nou ja, die, de herrie die zo'n zwerm spreeuwen dan maakt, zit dan in je hoofd. Op dit moment hoor ik uh, in mijn linker oor... Uh... 10 fluitketoxi uh, in mijn rechteroor uh, hetzelfde. Er zit ook een piep bij en, en een soort geknetter... wat je hoort als je een, he, hout stookt, hout verbrandt. En trobbels, en dat gaat allemaal door elkaar heen. Dat is iets wat zo heftig is, daar word ik ook lichamelijk helemaal naar van. Dat zijn dus geluiden van 120, 125 decibel. Je zou het kunnen vergelijken met dat je bij de stadbaan van een vliegtuig staat? Het gaat gelukkig bij mij ook altijd wel weer weg. Ja. Maar ik moet er niet aan denken dat dat een keer komt en nooit meer weggaat. Ja, 24 uur per dag. Ik heb wel eens gezegd: dan hoeft het voor mij niet meer. Het is ook dodelijk voor mij. Dan, uh, dan ben ik er ook helemaal klaar mee. Soms is het natuurlijk een beetje. Uh, dat je denkt: poof, moet dat nou? Ik ben een optimist En ik kan niemand de schuld geven. Ik ben niet gelovig. Ik kan geen anderen de schuld geven. Het, het overkomt je. Het gaat niet over. Het blijft. Met tinnitusgeluiden kunnen Francine en Peter op dat moment nog wel horen. Zij het steeds minder. En ook Mark kan zich met nieuwe hoorapparaten nog redden. Dit is in 1999 gebeurd. Eind 1999. Um, ik ging naar bed. En ik stond de volgende ochtend op. En ik was zwaar verkouden. Ik dacht van, nee, ik kan niet zo naar mijn werk. Ik heb de telefoon gepakt. Ik zag het rode licht branden. Maar ik hoorde geen toon van de telefoon. Ik dacht, oh, de telefoon kapot. Ik liep naar de benzinepomp... Liep ik de benzinepomp binnen. Gooi ik een kwartje in het telefoon. Ook geen toon. Ik uh, draai me om naar de bediende. Die achter de balie stond. Ik zei, telefoon werkt niet. Ik zag de, de, de lippen bewegen. Hé, hey, ik hoor geen geluid. Ik hoor zijn stem niet. Ik hoor helemaal niks. Ach, ach, het is... Uh, nee, nee, het is niet erg. Ja, mijn, mijn, mijn, vanwege mijn verkoudheid. Gewoon uh, de, de oren laten uitspuiten. Ik naar het ziekenhuis. Na twee uur... al het uh, heen en weer uh, gelopen van de doktoren en de artsen... en de uh, uh, uh, uh, gehoortest en... Hier uh, prikken, daar prikken, bloed afnemen. Um, eindelijk, twee. Nou, ik zie die witte jassen heen en weer lopen. En ik dacht van, wanneer komt iemand mee wat uh, zeggen? Loopt die arts uh, langzaam naar mij toe? Hij had zo'n gezicht. Ik dacht van, nou ze, ik kon hem niet verstaan. Dus het ging toch over op papier schrijven. Meneer Schufmeijer. U bent doof. Plots doof. Ik kende, ik kende dus dat vakterm niet. Ik wist niet wat het inhield. Maar wat, wat mij het meest is begeblijven in dat gesprek... was dat die arts met de vinger wees naar de muur... Uh, hier zijn de brochures over plots doofheid en... Alle informatie hier is uh, beschikbaar. Ik zal nooit dat moment uh, vergeten. Ik weet dat ik op een vergadering zat. Peter overkomt iets vergelijkbaars. En toen was ik doof um, aan mijn uh, linkerhoor. Francine ontwikkelt een chronische oorontsteking... en verliest nagenoeg haar gehele gehoor. Ja, het, het, mijn wereld stortte in. Ik kon niets meer. Ik kon geen kussens volgen, ik kon geen lezing volgen. Ik, ik kon geen visite meer ontvangen. Ik, ik heb dus uh, ja, jarenlang onder een glazen stolp geleefd. Ja, ik, ik, ik moest mijn, uh, mijn leven aanpassen. Ik kon niet meer communiceren. Nee, ik hoorde niks meer. Ondertussen kunnen ze alle drie met veel kunst en vliegwerk weer een beetje horen. Peter heeft een cochleair implantaat en kan spraak verstaan. Ik ben gewoon een bofkont daarin en daar ben ik eh, ik eh, blij mee. Francine en Mark zijn met hoorapparaten toch vooral afhankelijk van het liplezen... oftewel het spraakafzien. Het grootste probleem is onbegrip. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat horenden... Wel begrip verhebben, maar het weer zo snel vergeten. Want het is zo vanzelfsprekend dat je kan horen. Is er een voordeel aan dat je niet hoort? Weinige mensen kunnen jou bedriegen uh, met woorden, omdat je ziet wat er gebeurt. Natuurlijk, wij zijn gewoon een relatie met alle ups en downs. En hij wil ook wel eens wat gekibbel. Ik kan dus het spul uit of zacht zetten. En dan is het stil. <lacht> Kijk. Dat kunnen jullie niet. Dat was Help, ik hoor niks. U hoorde Francine Ellermeijer, Peter Raggers en Mark Schiefmeijer. Interviews en montage Helene Hummelen, eindmontage Arno Peters... en de eindredactie was in handen van Anton de Goede. En deze documentaire staat met ondertiteling van Richard van Rooyen van Letterval op onze site... Volgende week deel 2 van de tweeluik. Help, ik hoor wat. Ons webadres voor meer informatie en ook voor het beluisteren, terugluisteren van die documentaire van net... is npodoc.nl-radiodoc. Dus npodoc.nl-radiodoc. En op die site kunt u zich ook op onze podcast abonneren. Dat kan trouwens ook via iTunes. Reacties die kunnen per mail naar dit adres. redactie.npodoc.nl Ook volgende week dit. 1 april viert Brille, zoals elk jaar, dat de stad op 1 april 1572 werd ingenomen door de watergeuzen. Heel de stad steekt zich in 16e-eeuwse kleren, kanonnen worden afgeschoten, watergeuzen rammen de Noordpoort, de Spaanse bezetter wordt opgeknoopt en dan is er bier met kapucijners. Dit jaarlijkse feest herdenkt de watergeuzen als bevrijders. Maar wie waren deze mannen en wat hadden ze zelf op hun kerfstok? Dat onderzoeken we volgende week in Radiodoc. Zometeen op deze zender, langs de lijn met collega Gert van het Hof. En ik laat u een klein stukje horen van een nieuwe cd van de New Conrad Miller Trio. Met de toepasselijke titel Sounding Silence. Ik wens u nog een fijne avond verder.